De Amsterdammers verloren vanavond met 3-0 van Real Madrid. Doordat Olympique Lyon met 7-1 won van Dynamo Zagreb gaan de Fransen op doelsaldo door in de Champions League. Ajax eindigt nu als derde in de pool en overwintert in de Europa League. Het weer? Alleen in het noorden nog kans op een bui. Morgen eerst droog, in de middag bewolkt, regen en ook weer veel wind. Het wordt morgen ongeveer 10 graden.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 Come back again, tear it off then transform From be King to Bo Diddley all of them on the TV screen To be seen with the Beatles and the Jackson Five. The Who, the Doors, the Rolling Stones And even I Dibble the bit to get with Helping the prove that is legit Your parents dissed it back in the days The same way they disrap. rap Are you amazed? So DJs, let's rock and roll Lost BMText TV op kanaal 45. You've like I do. I know what to Nou, Wat okay.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 Denk aan haar en zij denkt aan mij. Jij bent te druk dat is wat ze met zei Ze wil met me shoppen en samen uit eten. Wil naar de bios en wil met me eten, maar ik wil muziek en geld op de bank. Al mijn fans die wachten al lang. Ik wil een toekomst opbouwen met haar, met kids, een huis met een tuin aan het water, hond of kat, wat jij wil. Maar blijf nou niet staren, want dan word ik stil. Doe dit voor ons en werk ik dus hard, want ik kan van jou met heel mijn hart. Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee.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 Vanaf volgend jaar moeten de vliegtuigen van de prijsvechter zijn uitgerust met een systeem dat aswolken op een afstand van 100 kilometer kan herkennen. Het systeem is getest bij de Etna, een actieve vulkaan in Italië. Door de nieuwe meetapparatuur kunnen volgens Easy het grote delen van het luchtruim open blijven als er een vulkanische uitbarsting is. Vorig jaar leidde een vulkaanuitbarsting op IJsland tot grote problemen voor de luchtvaartsector. Grote delen van het luchtruim werden toen gesloten en daardoor liepen Europese luchtvaartmaatschappijen naar schatting 1,3 miljard euro aan inkomsten mis. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat hij zeer geëmotioneerd was tijdens de herdenking van de aanval op Pearl Harbor. Gisteren was het 70 jaar geleden dat Japan zonder oorlogsverklaring de Amerikaanse Pacific Float in zijn thuishaven op Hawaii aanviel... Minister Genba zei dat hij blij is dat de betrekkingen tussen Japan en de Verenigde Staten nu optimaal zijn. Normaal gesproken wordt Pearl Harbor in Japan nauwelijks herdacht. De Japanners hebben nadrukkelijk afstand genomen van het militaristische verleden. De aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941 kostte bijna 2.500 Amerikaanse militairen het leven. Ajax is er niet in geslaagd de tweede ronde van de Champions League te bereiken. De Amsterdammers verloren vanavond met 3-0 van Real Madrid doordat...